Met nu, de Euro Breakdown. De Euro Breakdown. Vrijdagmiddag, 2,5 minuut over de klok van 4 uur. Dit is CFM Zandvoort met de Euro Breakdown. Leuk dat je weer luistert. De van Europa zit al in de 20ste jaargang. Aflevering 39, vanavond alweer 1 oktober 2010 de Lijst bestaande uit 15 stijgers, 4 zittenblijvers, 18 dalers en 3 nieuwe binnenkomers De platen die eruit gaan zijn John Mayer, half of maar hard, na 16 weken Kylie Minogue onder lovers, na 15 En Train, if it's love, houdt er na 13 weken voor gezien Roll Deep met Green Light met 9 plaatsen de snelste stijger Mark Ronson, bang bang bang, met 8 plaatsen de snelste daler en Katie Perry met haar California Girls, al 20 weken lang genoteerd en daarmee het langst van allemaal. Kijk, we even in de geschiedenisboeken van 1 oktober. Vinden we daar de datum 1890, het nationale park zoals Bassi het zou zeggen trouwens Yosemite. En zo Yosemite Park in uh, California, die wordt opgericht. In 1964 is het Nederland tweede als tweede officiële Nederlandse televisie in van start gaat. En net voor de eeuwwisseling 1999, Wales opent in de eigen hoofdstad Cardiff het vierde officiële wereldkampioenschap rugby. Ze deden dat met een overwinning op Argentinië. Het werd daar 23 tegen 18. Wij gaan terug naar 2010. Terug naar de hitlijst van Europa. Terug naar de nummer 16. Flowrider David Guetta. Club can handle me right now. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. George Van Dam.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 Bye. If it's a movie and you just T-Vo <laughs> mommy got me twister like a dreadlock. She don't wrestle, but I got her in a headlock. Whatever, <laughs> whatever, do make a bedrock. Mommy on fire, Pss, red hot. Bada bing, bada boom. Mr. Worldwide as I step in the room, I'm a hustler, baby. But that you knew, and tonight is just me Cause and you, baby, darling. The danger of falling in love again. Worldwide, let's, yeah, let's take over yeah, dag je jongen Eddie usher. You, DJ. Ja graag gedaan usher. DJ got us falling in love. Zeven weken lang staat hij in de lijst van Europa. Hij blijft zitten op nummer veertien. Daarvoor deed de plaat op nummer 16, Die stond vorige week ook op nummer 16 Die is van Florida en David Guetta. De club can handle me. Elf weken lang staan ze in de lijst van Europa en blijven dus zitten op die 16e plek. Het was een beetje rustig aan het uh, gebied van de shownieuws. Ik heb wel een nieuwtje over Cheryl Kroll. Want Europa zit blijkbaar niet te wachten op Sheryl Cole. De Amerikaanse zangeres heeft bijna haar hele ge, gehele Europese tournee moeten annuleren vanwege tegenvallende kaartverkoop. daarmee komt ook het concert te vervallen dat Crow op woensdag 20 oktober in 013 in Tilburg zou geven. Eerder werd dat optreden al verplaatst van de Heineken Musical in Amsterdam naar het kleine, kleinere Tilburgse podium. En dat zou vanwege productionele problemen zijn. Wij weten ondertussen dus wel beter. De enige optredens die wel doorgaan zijn drie concerten in Groot-Brittannië. Cole laat via een verklaring weten spijtig te vinden dat de optredens zijn afgelast. Kaartkopers ontvangen binnenkort persoonlijk bericht over het retrueren van de toegangskarven. We doen nog een nieuwtje over uh, ons eigen landje. Want Giel Beelen maakt dit jaar opnieuw kans op de gouden Radio Ring. De radio DJ is zowel met zijn programma als persoonlijk genomineerd. Belen won de Zilveren Radioster voor de beste mannelijke radio-dj al twee keer eerder. Zijn programma Giel is nu voor de vierde keer op rij genomineerd, maar greep tot nu toe altijd mis. In de strijd om de Zilveren Radioster neemt de 3 fn dj top tegen Edwin Evers van Radio 538 en Gerard Ekdrum Ekt van de AVRO. Het programma Giel krijgt concurrentie van een extra weekend van de NPS dat gepresenteerd wordt door Gerard Ekdrum en Michiel Veenstra. En arbeidsvitamine doet ook mee aan deze prijs. Jan Steensma van Avro presenteert dat programma. Een vrouwtje de Bot van Radio 538, Claudia de Breij van de Vara en uh, Annemiek Schollaert van de Tros zijn genomineerd voor de zilveren Ster voor vrouwen. En de Breij die won de prijs al drie keer eerder. Alle prijswinnaars die worden op 22 oktober bekendgemaakt. Zouden we zo bij CFM ook niet kunnen doen? De gouden CFM-ster of zo, weet ik het. We gaan in ieder geval gewoon maar even verder met de leuke muziek. Eén daarvan is de nummer 11. Afkomstig vanaf nummer 12? Er stond nog een plekje winst in de zevende week. En dat is voor Livehouse. En Livehouse die gaat all in met deze single. All night staring at the ceiling the minutes, I'm feeling this way So far away so alone. It's alright. I came to my senses. Let go of my defenses. There's no way I'm giving up this time. Yeah, you know I'm right here. I'm not losing you this time. And I'm all. Oh! All in hier op CFM Zandvoort. De Euro Breakdown, de hitlijst van Europa. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 komt hij voorbij hier. Mocht je nou op vrijdag geen kans hebben om te luisteren, zaterdag tussen 7 en 9 doen we het gewoon nog een keer. De nummers 20 tot en met 11. Drie plaatsen winst in de vijfde week. Armin van Buren, Sophie Alice baxter not giving up on love. Rihanna, the only girl in on the world, staat drie weken in de lijst. Gaat van 27 omhoog naar 19. Daarmee geeft ze een setje aan John Legend en The Roots, want die gaan van 19 naar 18 in de vijfde week. Wake up, everybody. Tim Burke met Bromance, 8 weken in de lijst, zakt van 15 naar 17. Rider en David Guetta. Club Can Handle Me, 11 weken in de lijst, blijft staan op nummer 16. Jolande Be Cool en Die Cup, Wino's American ook. 10 weken in de lijst, zakken van 9 naar 15. A sure DJ Got Us Falling In Love, 7 weken in de lijst, blijft staan op nummer 14. Sherry's Met Pyramid, staat 9 weken in de lijst, zakken van 11 naar 13. Nu die set Love Like Woe staan 10 weken in de lijstzakken van 7 naar 12. Van 12 naar 11 Livehouse All-In. Dat alles doen hun alweer in de zevende week-hitnotering voor hun. Wij gaan de top 10 in. We doen dat met de man die vorige week nog terug te vinden was op nummer 18. Vier weken erover gedaan heb om die top 10 te bereiken. En luister naar de naam Rikiel. Babylonia.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 20 jaar ZFM ZFM in Zandvoort En jij bent erbij ZFM Is it still in the street? Flowers Crossfired. En de eerste keer dat ik deze plaat hoorde, dacht ik: Wat een bekende stem. Het ging ik denken, Brandon Flowers. Het zegt me helemaal niks. En toen ging ik een beetje zoek op uh, internet, kom ik op: Brandon Flowers is de zanger, toetsenist en frontman van de Amerikaanse rockband The Killers. En The Killers zegt ons allemaal natuurlijk wel, uh, nog wel wat: te bekende dit Space Spaceman. Tenminste, dat was de laatste grote hit die ze hadden: Spaceman. Want toen werd aangekondigd om een break te gaan nemen. En Flowers maakte meteen plannen voor een korte solo carrière. Het album Flamingo dat werd op 6 september van 2010 uitgebracht. In de Verenigde, Verenigd Koninkrijk. En op 14 september in de Verenigde Staten. De single werd uitgebracht op 21 juni van dit jaar. En acht weken geleden kwam deze plaat binnen in de lijst van Europa. Brandon Flowers is dus de frontman eigenlijk van The Killers. Daarvan is hij het meest bekend geworden. Vorige week stond hij nog op nummer 10, deze week naar 9. Daarvoor de zingel van Ricky L en MCK Born Again. Een plaat die echt thuis hoort op het, op het strand bij grote strandfeesten, maar gewoon nu nog steeds goed doet. Ondanks dat het weer niet altijd mee zit. Morgen dus wel weer richting de 18 graden. Maar hoe dat allemaal zit met het weer gaan we zo meteen nog even kijken. Eerst heb ik voor jou nog de nummer 8. En dat is dezelfde nummer 8 als vorige week. En degene die snel bij mee zit tellen weet dat we nu op 4 zitten blijven zitten. Dus dat we toch weer een nieuwe nummer 1 hebben in de lijst van Europa. Vorige week dus de nummer 8, deze week de nummer 8. Wel een week langer in de lijst, van 6 naar 7 weken. Je hebt het over Elise De Lidl en haar single. Pack up. Zometeen dus nog even kijken wat het weer gaat doen. En uh, of er nog wat files staan in onze regio. Als we dat allemaal gehad hebben, heb ik voor jou nog Tom en Helsinglaas aan met de The Sun in her I get tired an upset. and upset. I'm trying to carry you to a And I'm too cool, I only get depressed. I'll Westkust weerbericht. Vandaag alweer de eerste. Van oktober schijnt vanmiddag de zon flink en blijft het in de hele regio droog. Het kan oplopen naar een maxima van 16 graden. Vanavond neemt de wolking wel weer toe en vanavond en de komende nacht valt er geruime tijd zelfs wat regen. De wind waait uit zuiden en is overland matig aan zeekrachtige kracht 4 tot 6. en De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen beginnen we de dag met veel wolking en regen. De regen trekt geleidelijk uit onze regio weg en de rest van de dag blijft het gelukkig droog. bewolking heet wel de overhand, maar zo nu en uur, dan is er ook wel een stukje zon te zien. De temperatuur die stijgt dan allemaal naar een maxima van 17 graden. Zaterdagavond, zondagnacht, is het weer overwegend bewolkt, maar wel vrijwel overal droog. Wind waait uit zuid tot zuidoosten is maat machtig tot krachtig. En de temperatuur die daalt naar een graadje of 12. Zondag weer veel wolkenvelden, maar soms is er ook wel wat ruimte voor de zon. Het blijft droog in een aan ac-krachtige zuid- tot zuidoostelijke wind. En met die wind wordt weer een zachte lucht aangevoerd. En daardoor kan de temperatuur stijgen naar een maxima van 20 graden. We gaan dus weer naar. een aardig weekend tegemoet. In onze regio is het op zich nog rustig op de weg. Wel één flitser voor de N201, richting Heemstede, terwijl het van hectometerpaal 22.1. Dat is onder het viaduct van de N205. Daar staat een grijze Volkswagen Touran. dom get all full granted Time to stop. Like I told you, I never take it all for granted. Oh, sunrise will do. Better to end you. Sunrise will. Better to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 You're oh, bored with the-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 Raffi McCoy. Uh -huh. so Zijn single Billionaire staat nu 11 weken in de lijst van Europa. Hij zakt wel van 5 naar 6 toe. Daarvoor uh, Tom Helson, Sun Rice, 5 weken in de lijst van 13 omhoog naar nummer 7. En deze dame zakt ook 1 plekje van 4. Zakt zij naar 5 toe. Ik heb het over Sia. Nou, single Clap Your Hands staat ondertussen ook weer 11 weken in de lijst. Zometeen gaan we even kijken wat de Nederlandse Top 40 allemaal gedaan heeft. Naar vier nieuwe binnenkomers... En maar één zittenblijver in de top 10. En welke dat is, hoor je straks. De SIA met clap your hands. De nummer 4 van 5 uh, van deze week. De nummer 4 van vorige week. 11 weken lang in de lijst van Europa. En we gaan even kijken naar de voor de Nederlandse begrippen. De enige echte top 40. Voor Nederland natuurlijk de enige echte top 40. Vier nieuwe binnenkomers op 39 Greenlight, Roll Deep. Of roll Deep met Greenlight, laat ik het goed zeggen. Neo uh, met de Beautiful Monster komt binnen op 37. De 3J samen met Elterdammer, wat is droom op nummer 30. En nummer 17 is er voor Bruno Mars, Just The Way You Are. Op top 10 in de zevende week één plaats winst, Pack Up en Lisa Doolittle. Nummer 9 1 plaats verlies, Love The Way You Are, Eminem en Rihanna. DJ Got Us Falling In Love van Usha en Pitbull staan in 9 weken in de lijst gaan van 9 omhoog naar 8. Born Again, Ricky L en um, MCG acht weken staan ze in de lijst gaan van 10 naar 7. Tim Burke met Bromans levert 1 plek in in zijn 14e week, zakt naar 6 toe. De Swedish mafia 11 weken in de lijst, waarvan ze 2 weken bovenaan hebben gestaan, zakken van 2 naar 5. Kay Perry is nog steeds op weg naar boven, in haar 8e week gaat zij van 6 naar 4. Van 4 naar 3 Club Can Handle Me 4 rider David Guetta. De Bumpy Ride van Mahombi gaat van 3 naar 2. En in zijn 4e week in de lijst, zijn derde week op nummer 1, heb ik het natuurlijk over she Green. Fuck Doet het dus erg goed in de Nederlandse top 40. In Europa komt hij nu ook eindelijk een, een beetje erbij. Nummer 34 deze week in zijn handen. Wij gaan op weg naar de nummer 1 van Europa. Eén plaat die ik net niet gehaald heb. Van 6 omhoog naar 4 in de achtste week. La Venda en het Rosenberg Trio. Wekenlang staat ze nu in de lijst van Europa. Ze levert twee plekken in en zakt dus naar de derde plek. De lauw Wenta Rosenberg, Trio, Guitara van 6 omhoog naar 4. Neem me heel snel top 10 met je door, want op 10 vinden Ricky L. en MCK Born Again van 18 omhoog naar 10. Van 10 naar 9 Brandon Flowers, Crossfire. Elise Doolittle, Backup blijft staan op nummer 8. Tom Helsing, Sun and Wise in zijn vijfde week gaat hij van 13 omhoog naar nummer 7. 11 week in de lijst Traffy McCoy met Billionaire. hij zakt van 5 naar 6. En ook één plaatsverlies is voor Shia. Clap your hands in de elfte week straks zij van 4 naar 5. Lafent Rozenberg, Triodius, Guitara en Rihanna, De Amo vinden we op nummer 3. En de nummer 2 die I is in... Nou, vreemd inderdaad. Dit is mijn homie. bang, with your body, oh. ja, We hem, it up before we take ...is in handen van Kate Perry, de Teenage Dream. Negen weken heeft ze erover gedaan om daar te komen. Vorige week nog op nummer 2, deze week op nummer 1 terug te vinden. Het is trouwens niet de laatste single die ze uitgebracht heeft. Ondertussen heeft ze al alweer een nieuwe. En die nieuwe single die heet Firework. Die zal binnenkort ook wel weer terug te vinden zijn in de lijst van Europa. Deze week kwamen drie platen binnen. Op 37 was dat de Plain White T's, The Rhythm of Love. The 34 voor Shiloh Green, Fuck You. En ook James Blunt kwam binnen, Stay the Night. Hij deed dat op nummer 31. Top 10 met de Ricky L, Brandon Flowers, Crossfire. Elisa Doolittle, Back Up. Tom Helson, The Sun in the Rise. Trevi McCoy, Billionaire. Sia, Clap Your Hands. En La Venta, Rosenberg Trio. De top 3 in handen van dezelfde top 3 als vorige week, alleen in een iets andere volgorde. Rihanna DMO zakte van 1 naar 3. Mohammed ging weer omhoog van 3 naar 2 met zijn Bumpy Ride en Kay Perry. Team Dream Moore did that, dus van 2 omhoog naar nummer 1. Zometeen je weekend in met uh, Rudy. En hij heeft natuurlijk nog wat tickets voor uh, Club Ocean. Stadler? Ja, yeah, wat? Is dat het? It? Ja, het yes, is over. Hoe vond je het? Ik weet het niet. Ik heb het hele ding Well, Nou, je hebt niet veel tot zover het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Jobboots met het NOS Journaal. Nederland wordt voorzitter van een werkgroep die gaat onderzoeken hoe het internationale klimaatbeleid moet worden betaald. De groep is ingesteld door 40 milieuministers die de klimaattop begin december in Mexico voorbereiden. Dat schrijft minister Huizinga in een brief aan de Tweede Kamer. Het klimaatgeld is een van de hete hangijzers van de klimaatonderhandelingen. De Europese Unie heeft vorig jaar vastgesteld... dat Westerse landen op termijn jaarlijks 100 miljard dollar moeten opbrengen... voor klimaatbeleid in ontwikkelingslanden. Op de A59 bij Sprangkapelle zijn bij een verkeersongeluk vier doden gevallen. Het zijn een vrouw en drie kinderen. Een ander kind raakte zwaar gewond. De kinderen kwamen niet allemaal uit hetzelfde gezin... De auto waarin ze zaten kwam nog door nog onbekende oorzaak tussen twee vrachtwagens terecht. Een 29-jarige vrachtwagenchauffeur is aangehouden. Volgens de politie is van de auto weinig meer over. De A59 is vanaf het knooppunt Hoipolder richting Den Bosch... lange tijd afgesloten geweest voor technisch onderzoek. De snelweg is zojuist weer vrijgegeven, meldt de AWB. Demissionair premier Balkenende is er morgen niet bij op het CDA-congres. Hem past terughoudendheid, zegt zijn woordvoerder. Het is ook niet bekend wat Belkenende vindt van de samenwerking met de PVV van Geert Wilders. Van zijn voorgangers Van Acht en De Jong is dat wel al duidelijk. Zij zullen op het congres tegenstemmen, net als overigens demissionair minister Hirsch Ballin. Het kabinet heeft de benoeming van de nieuwe commissaris van de Koningin in Overijssel... en de nieuwe burgemeester van Maastricht officieel goedgekeurd. De huidige CDA-staatssecretaris Beideveld gaat naar Overijssel. Beideveld was voor het CDA medeonderhandelaar tijdens de formatie. De VVD'er Hoes volgde in Maastricht Gert Leers op, die in januari na een conflict met de gemeenteraad opstapte. En dan nog het weer: vanuit het westen bewolking, vanavond gevolgd door regen. Eerst in Zeeland, vannacht ook in de rest van het land. Morgen overal grijs en regenachtig. Het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS.